Even nu. Freddy van met het NOS-journaal. De Tweede Kamer is bezorgd over de gevolgen van de escalerende crisis... in Venezuela voor Aruba, Bonaire en Curaçao. Het kabinet moet van de Kamer alles op alles zetten... om te voorkomen dat het Koninkrijk een militair conflict wordt ingezogen. De partijen vinden dat Nederland vooral duidelijk moet maken... dat er humanitaire hulp wordt verleend... en dat het niet bij een militaire interventie betrokken wil zijn. Volgens GroenLinks moet Nederland zich dan ook niet te veel... aan de zijde van de Amerikanen opstellen want de Amerikaanse president Trump sluit een interventie in Venezuela niet uit. Het Openbaar Ministerie eist jarenlange celstraffen... voor het mishandelen van een jongetje van negen uit Venlo. De moeder wilde samen met een bevriend Marokkaans echtpaar... een geest bij hem uitdrijven. Dat deed ze onder meer door wattenstaafjes tot bloedens in zijn oren te stoppen. En daardoor liep de jongen blijvende gehoorschade op. Ook moest hij zijn handen in een warme oven houden. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Nederlandse rechter uitspraak moet doen over een geestuitdrijving. De marechaussee heeft zes leden van één gezin opgepakt... omdat ze Syriërs naar Nederland smokkelden. De Syriërs reisden met de documenten van de gezinsleden... waarbij ze probeerden zoveel mogelijk te lijken op de foto's daarop. Het gezin bestaat uit twaalf mensen, onder wie kinderen. De marechaussee hield het gezin in de gaten... sinds een opsporingsonderzoek twee jaar geleden. Of de gezinsleden zelf ook van Syrische afkomst zijn... wil de niet zeggen. Ze hebben in ieder geval niet de Nederlandse nationaliteit. En de Tour de France start over twee jaar in Kopenhagen. Het wordt de eerste keer dat de Ronde van Frankrijk in Denemarken begint. De eerste etappe is een tijdrit over 13 kilometer door de straten van Kopenhagen. Het weer vannacht zo goed als overal droog, minimaal rond 5 graden. Morgen periode met zon, het meest in het zuiden, in het noorden mogelijk een buitje. Het wordt morgen 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate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 The way in the dirt under me. Yeah. Uh, gonna shake for the weight in the dirt. Yeah.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 You'll live old town